Ik moet daar vanavond een en ander voor regelen. Nog een glazen kering, schets? Ah, wil ze? Vraag. Mijn kaasje? Nee, merci. Ik best toch graag mee van volle maal. Oh, meneer heeft plannen. Jij niet? nee hier. Mm. Beschouw dit al als een voorschot, hè? En de rest... We krijgen als de plus geklaard is, oké? Okay? Dat is alles. Mooi, Maar wat doen we dan nu? Je hebt het beloofd met een hele nachtgezelschap te zullen halen. In het salon, hè, Joske. Niet in de slaapkamer, hè. En niet om te rollenbollen, maar om te babbelen. De twee moeten toch samen kunnen. Hoe ga je jij? Ja. Ja, maar als ik iets voor u doe, moet jij ook iets voor mij doen. Zeg, moed dan gratis op vakantie. Is dat niet genoeg? <laughs> en waarom ga je er niet mee? Omdat ik moet werken, hè, zoetje. Dat weet je toch? Ja, in dat geval. Allee, allee, allee. Een keer knippen. Eentje, nee? Ja? ja, dat ging het zeker. Ja, wel Ja. Oh. het niet interessant om eens na te zien bij Miguel Serosa en eens aan de tand te voelen en uh, eventueel een huiszoeking doen om te zien of de zolen niet overeenkomen met de gevonden sporen? Uh, in het Minnewaterpark. Uh, niet dat ik hem ver, ervan verdenk om Maas dood te hebben, maar hij is zeker uh, een tussenpersoon met de andere dader. En uh, zo kunt u hem misschien op de rooster leggen zodat hij zijn bronnen moet prijsgeven. Miguel Sarosa ondervragen waar hij was de avond dat Luc Maas in elkaar is geslagen, de kledij en schoenen controleren op slijk van in het park. Als ook zijn verdere banden met Spaanse vrienden die in Brugge of Omstrieken zijn... Euh, ...beter nagaan of hem volgen in zijn doen en laten. Heeft het schaduwen van C. iets opgeleverd, Pieter? Nee, hij houdt zich opvallend kalm. En, maar hij, hij wordt toch afgeluisterd, of niet? 24 uur op 24. Ah. Voor het moment zitten Rick en Staff erbij. Mm -hmm. Tja, wat? Ik dacht dat ik mijn jas hier over de stoel had gehangen. Niks gezien, hoor. Gij Bruinhoven. ogen. Ja, nee, ik je het niet weten. Kom, kom dan nu. Ik... Ja. Uh, meid van die. Wie? Zeg hey, maar, eh... Uh... De Spaanse ambassade. Inspecteur, maar, ja, ja, ik Fran. Is er nu al doen. die een Bart Sion gevonden of niet? Nee, nee. nee. Kom dat van is mee. toch raar, hè? Vind jij dat nu niet? Wie? vader Sion is zich verhangen bruinogen. Er is geen sprake Wie? van moord. Ja, maar waarom steekt die een Bart hem dan weg? Je moet toch beseffen dat dat op een of andere manier ja, hem vrij al... verdacht maakt. Weet hij het al? Ik kan het thuis nog verlaten voor hebben voordat ze vragen. Nou ja, dat kan wel, hey. morgen. Goedemorgen. Uh. Uh, Karin. Ah, uh, Karin. Amaar, wat zie hij eruit? Oeh, wat? Wow. En dat is dan gisteren zeker. Ja, oui. ah, een jaar uit, mevrouw. Ma en niet goed geslapen. Dat zal ik nu een niet in je neus aan. Savage, sache. Oh, madame. dan, maar wij vertellen. Pardon? Ja, die dokter van de Spaanse premier. Pilat. Wow. Ja. Ja, de beveiliging volgende week is nog niet moeilijk genoeg. Dat madame nog wat extra eisen gaat stellen. Oh. Zoals? Ja, een officiële rimram interesseert haar niet. Terwijl papa speech en lintjes doorknipt... wil zij de stad in om aan sightseeing te gaan doen. Is daar iets op tegen? Ja, voor gewone mensen niet. Maar zo iemand kunnen we toch zomaar niet laten gaan. Die moet security meekrijgen. En waar moet ik die weer vandaan halen? Nou ja, commissaris, je weet wat dat ze zeggen. het ze. Ja, ja, het is al goed. Ik zal maar weer al een oplossing uit mijn hoed toveren. Uh, iets anders. Uh, weet jij toevallig niet waar mijn jas is gebleven? Ik dacht. Ja, ik heb die even geleend. geleend. In verband met wat we gisteren hebben besproken, weet ik nog? Nou oh, ja. ja, ik wacht nog altijd op de ja, voorstel. Momentje, momentje. Ja, Jos, kom maar binnen. Goedemorgen, iedereen. Goedemorgen. Wie is dat? Waarom draagt hij mijn jas? Om op de eerste vraag te antwoorden. Mag ik u voorstellen, Jos Kuipers, een vriend van mij. Al jaren. En wat de tweede vraag betreft, kijk een keer goed. Nou, naar wat? En nou, die gestalte, dat haar, die manier van gaan, Jos Kuipers. Domme heb je hebt gelijk. Dat is een geloof, niet Zet hem de zonnebril op en uh, maak hem wat dikker en... Je merkt nauwelijks het verschil. Hola, hola, hola. heb ik iets gemist of wat? Waar hebt je het over? Ga eens voor de spiegel staan, Pieter, en kijk eens goed naar de zons. Dat, dat zegt hij toch? Commissaris, die blijft staan, want anders ben ik in twijfel wie dat in echt is en wie dat een dubbel had te reizen. De karin heeft mij gezegd dat u mijn paksken naar Malta moet. Maar dat u hier niet weg kunt. Wel, om haar een plezier te doen, wil ik ik wel naar Ginter gaan? In uw plaats? Voilà. is dat uw woord? mijn voorstel, ja. Maar alleen, je zei gisteren dat je niet op twee platen tegelijk kon zijn. Maar Nu wel. Of haar, wij weten natuurlijk beter, maar. Het is toch maar een kwestie dat we bepaalde personen er kunnen doen inlopen, hè. <laughs> Waarom niet, hè? Kom, sorry. Hier, maar tartaar was is ook goed, zeker? Heel veel probleem. Hoeveel was het? Heel, oh, laat maar zitten, ik zal straks voor u. Hm, het Ja. Heem? Nog iets speciaals voor? Hmm. Ja, juist eerst iets van iets Van de ministeren. mijn gusta si, me gusta, oh, eh. ja, ja, ja. Mano chauzo uh, iets. Mano chauzo. Mano chauzo. Vraag me af hoe lang we weer nog moeten zitten. <laughs> Reken maar al zeker tot volgende vrijdag. Tot meneer de eerste minister weer veilig terug in Madrid is. Hmm. Dan zijn er die jaloers zijn op ons. Omdat ze politiewerk zo boeiend vinden. Ja. Nou. Is... Oh, niet lekker? Oh, die saté deze maar al op doorbakken. Ik moet je laten vertellen dat ze daar rattenvlees in draaien. Zeg. Nou, we jou op. Ah, he, kijk, Sir Rosa krijgt bezoek. Die twee gasten aan zijn deur, zien ze? Hm-hm. Uh -huh. Heel die microfoon is maar bij. We hebben een nieuw plan, Miguel. No puede fracasar. La De politie zal niks vermoeden. Heb je het gehoord? Bingo, stap. Kom aan, alarmeer van in. <hums>